De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jack van Gelder. Goedemiddag, de Tour 2012 loopt ten einde. De renners stappen na twee uur op. Dus uh, tot die tijd, andere sport. Ik noem honkbal. Nederland bijvoorbeeld strijdt om de derde plaats in de Haarlemse Honkbalweek. Nou, we spelen natuurlijk ook de laatste ronde van de Sport- en Nieuwsquiz. En vandaag doen we dat met Leo van der Pol uit Barendrecht. En nu het NOS-nieuws met Ewout de Jong. Het internationaal monetair fonds IMF wil geen hulp meer aan Griekenland geven. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens Der Spiegel heeft het IMF de Europese leiders in Brussel op de hoogte gebracht van het besluit. Volgens economieverslaggever Eva Wiesing betekent dat dat Griekenland al heel snel zonder geld komt te zitten. In augustus moeten ze 3,8 miljard euro terugbetalen aan de ECB. Dat gaat om een lening die afloopt, de ECB heeft al die staatsleningen in uh, bezit van Griekenland... en die, lening, die, die datum loopt gewoon af. Dat geld, dat is er niet. Nou, daar valt misschien nog wel een mouw aan te passen. Maar in september moeten ook allerlei andere uh, rekeningen betaald worden. En de, dan is er geen geld. En in dat geval volgt mogelijk een vertrek van Griekenland uit de euro. De druk op Griekenland is de laatste dagen opgevoerd. Zo stopte de ECB vrijdag met het rechtstreeks financieren van Griekse banken. En binnenkort beslissen de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF of Griekenland genoeg maatregelen neemt om zijn overheidstekort terug te dringen. Maar volgens de heer Spiegel staat nu al vast dat het land er niet in slaagt om zijn schuldenlast in 2020 terug te brengen tot 120 procent van het bruto nationaal product, zoals vereist is. Uit Syrië komen opnieuw berichten over felle gevechten in Aleppo. De commandant van de opstandelingen zegt dat zijn manschappen een operatie zijn begonnen met als doel de bevrijding van Aleppo. In die grootste stad van Syrië wordt al enkele dagen fel gevochten. Het is niet duidelijk of de opstandelingen werkelijk in staat zijn de stad in handen te krijgen. Ooggetuigen maken onder meer melding van gevechten bij een gebouw van een Syrische inlichtingendienst. Correspondent Sanne van Hoorn. Er zijn ook berichten van Turkse diplomaten dat er een tweede grenspost op dit moment is overgenomen door dat vrije Syrische leger. En dus zie je dat op dit moment die strijd ook zich uitbreidt van het noorden van Aleppo richting die Turkse grens. Daar wordt op dit moment zijn de berichten op meerdere plaatsen gevochten. En ook in Damascus wordt opnieuw strijd geleverd. Het Syrische leger voert volgens onbevestigde berichten aanvallen uit met gevechtshelikopters... En dat gebeurt in wijken waar opstandelingen zitten. Volgens het Rode Kruis zijn de afgelopen dagen... meer dan 30.000 Syriërs voor het geweld in hun land gevlucht naar Libanon. De Noorse premier Stoltenberg heeft in Oslo een krans gelegd... ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya. Daar schoot Anders ik een jaar geleden 77 mensen dood. Ook koning Harald en koningin Sonja legden een krans. In heel Noorwegen wordt vandaag stilgestaan bij de aanslagen... Volgens Stoltenberg heeft het Noorse volk standvastig gereageerd op de aanslagen... door vast te houden aan zijn waarden en normen. De Noorse premier legt vanmiddag ook een kans op Utoya, waar de meeste slachtoffers vielen. De NOS zendt de herdenking op Utoya straks om kwart voor twee live uit op Nederland 2 en via NOS.nl. Slecht weer in China heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost. Grote delen van het land kampen met zeer zware regenval. Vooral in het noorden en in het zuidwesten zijn grote hoeveelheden water gevallen. In de hoofdstad Peking heeft het in meer dan 60 jaar niet zoveel geregend. Er vielen slachtoffers doordat straten onder water liepen en doordat de wind bomen ontwortelde en daken van huizen blies. Op het vliegveld van Peking zijn meer dan 200 binnenlandse en 14 internationale vluchten geschrapt. Veel vluchten zijn vertraagd en zo'n 80.000 mensen zijn op het vliegveld gestrand. Correspondent Karen S. Huis in Peking. Als ik naar buiten kijk, is het weer kurkdroog en de hemel zelfs zo ontzettend blauw... omdat alle smok is weggevaagd door de regenval. Maar uh, zelfs vandaag zijn er nog weer negen vluchten gecanceld. Dus het zal nog wel even duren voordat al die passagiers Peking weer kunnen verlaten. Het zuiden van China kampt intussen met een hittegolf met temperaturen rond de 37 graden. In Hillegom in Zuid-Holland is vanochtend in een sloot het lichaam van een man van 80 gevonden. Langs het water stond een scootmobiel, een hengel lag op de grond. En de politie vermoedde dat die van de man waren. Nadat wij zijn identiteit hebben kunnen achterhalen, uh, hoorden wij vanuit het thuisgrond dat hij uh, vanochtend om 6 uur van huis is weggegaan om te gaan vissen. Nou, dat klopt ook, ja. want we hebben ook uh, een scootmobiel, zijn scootmobiel aangetroffen op de kant en ook een hengel. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. Het kan een noodlottig ongeval zijn, maar het kan ook om een misdrijf gaan, zegt een woordvoerder. De voorzitter van het Olympisch Comité van Libië, die vorige week in Tripoli werd ontvoerd, is vrijgelaten. Dat heeft zijn broer bekendgemaakt. Of er losgeld is betaald, is niet duidelijk. Twee auto's met daarin gewapende mannen in een militair uniform hielden de auto van de voorzitter vorige week zondag tegen en namen hem mee. Sindsdien was er niks meer van de man vernomen. Tot vandaag dus. Het weer, vanmiddag veel zon, maar ook af en toe stapelwolken. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig, het wordt nog wat warmer... met 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 in Limburg. En ook daarna blijft het warm en zonnig... en op woensdag kan het lokaal zelfs 28 graden worden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde... Zorg voor druk op de N18 vanuit Enschede gezien. Er staat tussen Groenlo en Lichtenvoorde 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We spelen de sportennieuwsquiz. Eerst, uh, Eerst naar Haarlem, Nederland tegen Amerika. Honkbalflits, flits, flits met Theo Plasjaer. Nederland tegen Team USA. Nederlands team bestaan uit spelers uit de Nederlandse hoofdklassen. Spelen tegen de Amerikanen. Het beste wat de colleges naar Nederland hebben kunnen brengen... speelt hier vanmiddag met als inzet een wedstrijd... om de derde plaats in deze Haarlemse Honkbalweek... Vijfde inning zitten we inmiddels. Nederland leidt nog steeds met 1-0. Krapper verdiende voorsprong. Eigenlijk verdedigend niet in de problemen geweest. Behalve net even in de vierde slagbeurt toen Stijn van der Meer, de derde honkman van Nederland, in de fout ging. Waardoor de honkloper op het honk kon komen en Pietersen met een honkslag hem verder sloeg. Maar toen was er weer Dave uh, Rob Cordemans, het slot op de deur, die de zaak gesloten hield. Nederland dus nog niet in de problemen. Sterker nog, ze staan voor met 1-0 tegen Team USA. Passez vos vacances avec le Tour de France. Spojour à la chaque jour, c'est du bonheur. There. Brûlé au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants d'un pays okay. d'enfer le connaître. Marra Des nuages noirs qui viennent du nord colore la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du contenu suivante le ciel irlandais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 Du ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Dat de folie, ça se danse, terre brûlée au vent, des landes de de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 La bas on connaît Marat, on n'accepte pas La paix des Galois, ni celle des rois d'Angleterre Royer Médard Ici Sports Zomer Tour de France, le spectacle de Radio Aim. Michel Sadou was al lang naar huis, maar het orkest was betaald... tot een uh, namiddag vijf uur. En die studio moest ook nog bezet blijven. En ik herinner me dat het 43 jaar geleden is... dat ik Michel Sardou in een voorprogramma zag... in Theater Le Olympia. Toen was hij een kleine ster en twee jaar later... speelde hij dag in dag uit voor een uitverkocht publiek. Michel Sardou, mooie zanger met veel herinnering. Op dit moment wordt op het Noorse eiland Utøya de schietpartij herdacht van exact een jaar geleden. U weet wat er gebeurde. De rechtsradicale Anders Breivik schoot 69 mensen dood. Het gebeurde tijdens een jeugdkamp van de jonge socialisten. In Oslo werd uh, de aanslag herdacht die je pleegde in het centrum van de hoofdstad. Daar kwamen toen acht mensen bij om het leven. Correspondent Rolien Kreton. Uh, Rolien, hoe gaat zo'n herdenking? Hoe verliep die? Nou, het is vooral een emotionele eh, dag. En je ziet ook aan de Noren dat het pijn doet om eh, die aanslagen... Uh, en het bloedbad op het eiland weer naar boven te halen. Het begon vanochtend met uh, nabestaanden en overlevenden... die om acht uur al naar het eiland uh, gingen. Zij worden helemaal afgeschermd van de pers. Het officiële gedeelte begon bij het regeringsgebouw... waar die bom uh, van Breivik explodeerde. Daar zijn uh, kransen gelegd. Heeft uh, premier Stoltenberg ook een toespraak gehouden. En ja, hij legde vooral de aandacht op... De saamhorigheid van de Nooren. Dus hij zei van. ondanks die nationale tragedie. Uh, zijn we toch in staat geweest om, om de eenheid te bewaren. Er en... is uh, dus ook een herdenkingsdienst in de Oslo-Domkerk geweest. met de Noorse koning, koningin. Uh, ja, en daar werden ook. Uh, natuurlijk werden herinneringen naar boven gehaald. maar werd toch ook geprobeerd om mensen weer hoop te geven. Want daar waren ook de mensen bij die, die dat hebben meegemaakt, hè? Die, die zaten ook op, op, op die plaatsen in, in de dom. Ja, die zijn eerst uh, naar het eiland uh, geweest. Dan, uh, ze zijn eigenlijk verdeeld. Veel van die mensen, nabestaanden en slachtoffers... die hebben eigenlijk hun eigen programma... en wilden juist niet daar zijn waar de camera's zijn. In, in Oslo-Domkerk waren camera's. Dus dat, die zijn zeg maar op verschillende plekken. Hebben we wel een beeld van hoe de herdenking op dat afgeschermde Utoja eruit ziet? Ja, dat weten we wel. Die mensen, die, uh, die nabestaanden... die komen nu bij elkaar eigenlijk en uh, zitten samen te eten in een hotel. En dat is een bijzonder hotel, omdat vlak vlakbij het eiland ligt. En dat is de plek waar uh, gewonde jongeren naartoe werden gebracht... Uh, nadat ze van dat eiland uh, werden gehaald. En dat is ook de plek waar je ja, natuurlijk alle paniek uitbrak. Uh, van mensen die uh, ja, hun, hun, hun naasten uh, misten. Dus uh, op die manier proberen zij uh, deze dag te herdenken. En die nabestaanden en, en uh, directe slachtoffers, overlevenden. die gaan om vijf uur vanmiddag. wordt het eiland weer voor hen gereserveerd. Zodat ze uh, kransen kunnen leggen uh, voor de mensen die ze hebben verloren. Zeggen dat uh, op zich. Min of meer paradijselijke, ja, krijgt dat ooit nog de functie terug die het had voor deze uh, schietpartij? Ja, dat willen ze wel. En ja, alle jongeren van de uh, Sociaaldemocratische Partij... zijn op dit moment ook uh, op dat eiland... waar een speciaal programma wordt gehouden. Uh, premier Stoltenberg uh, houdt een toespraak. Ook de Deense premier, uh, Sociaaldemocratische uh, premier, praat daar. En de bedoeling is dat daar in de komende jaren... weer, net als vroeger, dat zomerkamp wordt gehouden. En ik denk dat dat ook wel uh, uh, in de toekomst gaat gebeuren. Correspondent Rolien Kreton over de herdenking dus van de schietpartij in centrum Oslo op het eiland Utoya vandaag exact een jaar geleden. Dan gaan we door met uh, Gio Jack. Ja, over ruim een uur gaan de renners van start in Rambouillet. Hoe moeilijk is het uh, om je weer op te laden voor een etappe als deze, Gio? Dat geldt uiteraard uh, minder voor jou, maar zeker voor de renners. <laughs> nou, je moest eens dus weten hoe moeilijk <laughs> ja. dat is. Hè? Nee, dat valt heel erg mee, hoor. Uh, die renners, ja, ze hebben ontzettend veel zin om uiteindelijk in Parijs aan te komen. Ik denk dat heel veel renners, renners die nu voor het eerst die Tour rijden... Hè, denk bijvoorbeeld aan Steven Kruiswijk, gewoon de echte debutanten. die weten niet wat ze straks overkomt als ze die Champs-Élysées opdraaien. Uh, het kippenvel, uh, ik vertelde het net ook al... van. De eerste keer dat ik achterop de motor hier de Champs-Élysées opdraaide... en daar stond de kippenvel echt ongelooflijk dik op de armen. Dat, dat is zo'n ongelooflijke sensatie, dat kun je bijna niet beschrijven. Het is wel een etappe waar vanaf dat moment gewoon de zaak helemaal ontploft, want dan weten we, hè, dan wordt er gewoon verschrikkelijk hard gereden. Dus is het voor heel veel renners ook echt nog even op het einde van die tour vol doorharken om uh, in elk geval zonder kleerscheuren over die streep te komen. Maar geloof maar, hoor, dat, dat laatste stukje, dan vliegen ze. Johnny Hogeland heeft ja. volgens mij vanmorgen al eens een keer in een berichtje omschreven als van we gaan nog eventjes gewoon twee uur laag vliegen en dan is het gewoon afgelopen. Ja, want het blijft laag vliegen, hè? want het is 120 kilometer, maar wat gaan ze in het uur rijden, denk je nou, in het begin, ik denk misschien... 20, 25 kilometer per uur. Uh, er worden grappen uitgehaald. Uh, er gaan renners uh, met, met gekke, gekke petjes op. Gerbe kasters achtige trucken? Nou ja, Gerbe Karstens, dat, dat, die truc die Gerbe Karstens ooit uithaalde, Dat blijft nog steeds een van de mooiste trucs die hij ooit heeft uitgehaald. Dat is, hij demareerde uit het peloton. Uh, tijd van Eddie Merks moet je denken. Hij reed een stukje weg. Hij was uit het zicht, ging achter een boom staan. En ging gewoon staan wachten tot dat peloton voorbij was. Sloot daarna weer achteraan. Maar voor bleven ze gewoon vol doorjagen. Ja. Want ja, ze hadden gewoon niet door dat ze Gerbe kasters nog niet te pakken. Hadden. En op een gegeven moment reed hij naar voren en toen vroeg hij aan een van de, ik geloof een van de ploegmaats van Merckx, maar ik kan me daarin vergissen. Hé, hey, op wie jagen jullie eigenlijk? Godverdoemen. <laughs> en nou ja, toen, ja dat, dat soort dingen. Maar dat was in een gewone etappe. Maar ja, eigenlijk voelen ze zich allemaal een beetje gerbe in die laatste etappe. En er wordt natuurlijk champagne gedronken. Hè. Dat wordt dan uitgedeeld vanuit de wagen van Sky, de, de gele trui winnaar. Ja, en dat, dat zijn toch altijd wel mooie momentjes. Hoor. Maar het is een beetje kermis, totdat ze dan uiteindelijk in Parijs langs draaien. En dat circuit, ja, je kunt het dromen: ze komen langs de Seine binnen. Gaan dan onder het Louvre door in dat tunneltje. Draaien dan langs de Tuilerieën, langs ook die kermis die er altijd staat langs. En dan komen ze op de Place de la Concorde, uh, die zuil. En dan die uh, geweldige Champs-Élysées in de vechten, de Arc de Triomphe. Klassiek, prachtig. Ja, het mooie restaurant begin, aan de rechterkant. Ik ja, niet over het is een leuk hotelletje ook, geloof ik. Ja, ja, ik had zit... willen overnachten daar, maar het was 1500 euro, geloof Ach, ik, van nacht. Dus ja, publieke geld. Dat het niet. Nee, um, deze tour. Um, is dat een tour die uh, over twintig jaar met een kleinkind op, uh, op schoot gaat zeggen van... Uh, nou, uh, toen was opa en nou, dat vond hij echt helemaal te gek. Nee, nee, dat gaat echt niet gebeuren, ben ik bang. Uh, het is een tour, wel een unieke tour. We hebben voor de eerste keer in de geschiedenis een Britse tourwinnaar. Dat maakt het natuurlijk uniek. Er staat ook nog een keer een landgenoot van hem... Uh, meteen naast hem op dat podium. Uh, Christopher Froome naast Bradley Wiggins. Dat is uniek. Maar, ik moet eerlijk zeggen, het was een, uh, een, een niet al te opwindende tour. De adrenaline uh, vloeide nou niet echt uh, iedere etappe door de aderen. De eerste week wel, hè. toen gebeurde er van alles. Totdat uiteindelijk die enorme klap kwam op die vrijdag. Uh, ja, eigenlijk op de laatste vlakke etappe voordat ze de bergen in ja, en vanaf dat moment is de tour eigenlijk een klein beetje onthoofd, zeker wat ons betreft, wat de Nederlanders betreft met al die gekwetsten, met alle renners die naar huis moesten. En uh, uiteindelijk bleek vanaf dat moment ook dat Sky zo oppermachtig was... dat ze echt iedereen in een wurggreep richting Parijs hebben, hebben gesleurd. Geo, als die valpartij er niet was geweest... Uh, hadden wij dan als Nederlanders wel vooraan kunnen meedoen... of was dat ook een utopie geweest? Ik denk dat Robert Geesink op zich niet onder hoeft te doen... voor iemand als Jurgen van der Broek. En die gaat hier vierde eindigen. Uh, waarschijnlijk had hij ook wel in de buurt kunnen zitten van Nibali. Dan had, had hij nog het podium kunnen hebben. Ik weet niet of ze in de buurt waren gekomen van de eerste twee... van uh, Wiggins en Froome. niet alleen. Alleen gewoon door de kwaliteiten van die mannen. Want Wiggins is natuurlijk, hè, hebben we gisteren gezien en dat hebben we in Besançon gezien, een, een exceptioneel goede tijdrijder. Uh, in de bergen was Froome in mijn ogen gewoon de grote man. Maar uh, die twee nagelaten denk ik toch wel dat iemand als Robert Geesing daar in de buurt had kunnen finishen. En Bouke Mollema had nog wat geks kunnen doen. Ja, Wout Pols natuurlijk, die gelukkig nu van die intensive care af is. En uh, hopelijk weer uh, een beetje hersteld van al die verschrikkelijke blessures die hij heeft opgelopen. Ja, ik, ik denk dat we wel op iets meer hadden kunnen rekenen. De Spelen worden aanstaande vrijdag geopend. De wegwedstrijd is zaterdag. Dit is uh, het Britse stukje spirit wat men nodig heeft voor de Spelen. Om te zeggen van wij gaan ongelooflijk goede Spelen maken. Ja, ja gek is dat. Hè? dat, zie je dat ja, jij loopt ook al uh, eeuwen mee. Uh, en, en inderdaad, jij ziet dat iedere keer weer gebeuren. Het land dat de Spelen organiseert... die focust alles op die Olympische Spelen. En in landen waar dan een georganiseerd uh, uh, sportbeoefening... Uh, echt de sportbeoefening goed georganiseerd wordt... daar zie je ook dat ze prestaties kunnen leveren. Dat zie je dan bij de Chinezen... Zag je dat vier jaar geleden? Nou, de Grieken wil ik even daar laten. Maar dat hebben we altijd wel gezien in de geschiedenis. En dat gaat nu in Engeland weer gebeuren. En inderdaad, Cavendish op de weg. Ik moet je heel eerlijk zeggen, na die sprint van afgelopen vrijdag... waarin die ongeveer het halve peloton gewoon niet staan alsof ze kleuters waren... denk ik dat hij de favoriet is voor die Olympische titel. En Wiggins de favoriet voor de Olympische titel. Dus uh, ja, dat gaat nog wel wat leuks worden daar. Goed, we gaan het straks volgen en, en niet te veel champagne Jules. Nee, een slokje. Ja, prima. Nou, Glaasje. Ja, een glaasje. Ja, vind ik. Theo Plascha, Nederland, USA, Honkbal. Even een lastige fase voor het Nederlands team in de vijfde slagbeurt. De eerste man, Cousino, de midvelder, de gevaarlijkste slagman van de Amerikanen. Gemiddeld van 0,385 met een tweehoekslag in het midden. En daarna Farmer met een hoekslag in het rechtsveld. betekende dat Cousino. De gelijkmaker kon scoren voor de Amerikanen. En het gevaar was daarmee nog niet geweken, want Farmer kon door naar het derde honk. En toen was er weer het vertrouwde optreden van Kordemans... die Turner uitschakelde met drie slag, zodat de schade beperkt blijft voor Nederland. Weliswaar de gelijkmaker op het bord 1-1. We gaan beginnen aan de zesde slagbeurt. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis... In de nationale nieuws en sportquiz van deze zomer gaan we op zoek naar de nieuwscanner van de week. En we hebben weer iemand uh, gevonden die meedoet in de concurrentieslag, Leo van den Pol. Op de zondagen de finale, want we zijn natuurlijk zeven dagen in de week in de weer met de quiz. Leo uit Barendrecht. Ja. Goedemiddag, wat Dank doe je het dagelijks over. leven? Ik uh, werk in de feestartikelen, dus ik denk uh, de Oranje Sportzomer gaat eigenlijk vrijdag pas beginnen. Kijk, wat dan is heb hier ik bij twee je bij? bij me voor jullie? Helemaal twee goed. Hoeden. Twee oranje hoeden. Maar je twee grootste feestartikelen staan aan de andere kant van Die staan aan de andere kant. Die van de andere kant. Robin, Robin en Fleur. Van kinderen, Robin ja. en Fleur. Anouk zit thuis voor oh. de laptop waarschijnlijk. En die geven geestelijke support. Klopt helemaal. Ja. Ja. Uh, Leo, het is zo. Uh, we stellen in de eerste ronde een paar vragen waarmee je punten kunt uh, verdienen. En het aantal punten dat je verdient bepaalt de nieuwsfactor voor ronde twee. Dus uh, ik zou zeggen, zet hem op. Doe je best. 120 punten is de te kloppen score van de afgelopen week. De politie is twee uur geleden voorzichtig begonnen met het onschadelijke van de explosieven. Het gebeurt onder andere met gecontroleerde ontploffingen. President Obama zal vandaag nabestanden van de slachtoffers bezoeken. U hoorde net een geluidsfragment. In welke voorstad van Denver gaat dat gebeuren? Aurora is goed. Ook uh, de makers van de film hebben geschokt gereageerd inmiddels. Woorden kunnen de horror die ik voel niet uitdrukken. Zij welke acteur die in de film het personage van Batman speelt? Pas. Christian Bale, 38 jaar en uh, zijn derde film inmiddels over Batman. We gaan door met sportvraag. Voetbalclubs zijn druk bezig met de voorbereiding op het komend seizoen. Landskampioen Ajax, won met speelsgemak met 4-0. Wie was de tegenstander? Uh, Celtic. Ja, klopt. Feyenoord is sinds vorig seizoen weer helemaal terug. Ook financieel gaat het een stuk beter dankzij de vrienden van Feyenoord. Ze helpen de club om de begroting rond te krijgen. Hoeveel geld hebben de vrienden van Feyenoord opgehaald? 30 miljoen. Sprak de man uit Badendrecht onder ja, Rotterdam. Dat is goed. goed. Natuurlijk goed. Drie goed al, hè, volgens ja. mij. Ja, gaat helemaal goed. Um, we gaan verder met vraag 5. We laten u een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord? Volgend jaar uh, zullen we waarschijnlijk aan de start staan met, uh, met Contador... En uh, dat zal die uh, acht jongens nodig hebben die hem uh, ondersteunen. En ik denk niet dat ik daar de, de aangewezen persoon voor ben. Karsten Kroon? Helemaal goed. De renner van Saxo Bank maakte gisteren bekend dat dit zijn laatste Tour de France was. Hij stopt nog niet met wielrennen, want hij heeft nog een contract voor een jaar. Karsten Kroon werd gisteren allerlaatste in de tijdrit. Maar wie was de beste Nederlander? Laudens Tendam. Dat is goed. Uh, Goed, Kroon 153ste en uh, Loudens 54ste op, wat was het, zes minuten en één seconde. Ja. Ja. Hm. Je gaat goed. Nu uh, komt een belangrijk moment. Nu kan je echt uh, nog beter gaan scoren dan je al doet. Je kan uh, vier uh, punten verdienen. Je krijgt hints over een persoon, Dat het duidelijk zijn. En de vraag is daarbij, wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voordat u het doet, want er is geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft, uh, des te minder punten u verdient. Zoek een persoon, hier komt hij. 4. Ik hou van tijd, zon en post. 3. Ik word wel een dirty digger genoemd. 2. Vorig jaar raakte ik News of the World kwijt... door het afluisterschandaal. Stop. Jo. Robert Murdoch. Robert Murdoch. ja, dat klopt. Ja, 6 ja, uh, punten voor... Uh, zes, dus je moet 20 vragen goed hebben om, ja. om, om gelijk te komen, maar... Mm -hmm. Ik vind wel dat hij... Uh, hij is wel stabiel, ja, hè? Hij, hij loopt goed. Uh, ja. Ja, ja, Karsten Kroon leek me een gokje. Ik zag ja, zag hem twijfelen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar je had de goede te pakken, dus dat is hartstikke leuk. Zou jij er bij de eerste twee aanwijzingen voor Rupert Murdoch, Murdoch achter? Nee, nee, nee niet van tijd, en post en Dirty dicker. Ja, Dirty Digger, Ja, dat ging over die, die tabloid-pagina's ja, dat... natuurlijk. Mm -hmm. uh, Volg je goed, hè? Hartstikke ja. goed. Ja. Tot zo natuurlijk bij, uh, bij de sportvragen en het nieuwscanon. Zoom, Radio c'est bien. 5, one more night. Ja, Leo van der Pol, uh, we moeten even iets rechtzetten. De nieuwsfactor is niet 6, waarmee je de, de volgende ronde ingaat. Als kenner van de uh, mm -hmm. is Maar zeven. Ja, dus iets minder moeilijk. De jury is gaan rekenen, rekenen, rekenen. Acht, ja. 18 uh, goede antwoorden, je bent er. Zeker, 90 seconden heb je. De, je zit in de feestartikelen. Is dat een uh, branche die uh, vandaag de dag nog een beetje loopt? Nou, het EK was niet het beste. Nee, dan weet je, check alles je stikt anders. van een ja, oranje, oranje spul. Dus de ja. Olympische Spelen moeten het dus worden. Ja, maar dan kun je oranje voetjes weer ja, opnieuw precies. op tafel leggen. Natuurlijk. Wat, wat, was het, wat was het meest inventieve feestartikel wat je deze keer hebt gehad... waarvan je denkt, nou, dit is wel zo leuk wat we voor oranje hadden? Oeh. Uh, wat liep heel goed? Nou, we hadden twee jaar geleden hadden we iets heel leuks in Zuid-Afrika. Hadden we een mooie Zuid-Afrikaanse jurk. Zo'n Mandela jurk. Met wat oranje accent en zo'n oranje uh, hoedje erop. En uh, dat, li dat liep op zich wel aan. <laughs> dat liep moet ik zeggen. echt goed. En zeg, maar wie bedenkt ja, dat? Bedenk ja. jij dat allemaal zelf? Of nee, heb je een mens nee joh, dat, uh, dat, dat bedenken we niet zelf. Of we doen het samen ja. met, uh, met, met anderen. Maar jij koopt bedrijven. het wel in. Je we dat, het in, ja. we, we ja, gokken erop. Dit is een uh, product dat. Uh, ja, maar ja, we, we gaan blijven toch ook altijd. Hè? We gaan quizzen voor 300 euro uh, met de factor 7. Leo, als je er klaar voor bent, dan gaan we beginnen. Goed. Dat komt. Welke straat in Amsterdam? De Nieuws en Sportquiz. Ja, ik ben zo gretig, ik wil dat je wint. Ja. Welke, welke straat in Amsterdam is gisteren afgesloten geweest... omdat twee mensen op het dak stonden? Eh, uh, Dammerok. Ja. Als een Nederlandse Olympia goud haalt op de Spelen... krijgt u van NOC en NSF een bonus van hoeveel euro? Gokje, 30.000. Dat is heel goed gegokt. Drie mensen raakten gisteren zwaar gewond... door een ongeval op het hoofdkantoor van welk autobedrijf? Eh, uh, Opel. Nee, Renault. Wielerploeg Vacans Soleil DCM wil zich versterken. Met welke Spaanse skyrunner? Eh, uh, Rideau. Fles, ja. Ruim een kwart van alle Nederlanders is ooit besmet met welk type hepatitis? Uh, hepatitis E. Ja, klopt. De man met welke functie heeft met het lekken van gevoelige documenten de paus willen helpen de rooms-katholieke kerk te zuiveren? Uh, hij was. Uh, wat was hij? Butler. Dat is goed. Welke zangres kijkt naar verluid 17 miljoen dollar om een jury plaats te nemen van American Idol? Pas. Mariah Carey. Welke Formule 1-coureur vertrekt vanaf Pole Position? Alonso. van de prijs van Duitsland. Het ontvoet... wegenvignet in België wordt niet in 2014, maar in welk jaar wel ingevoerd? 2018? Nee, 16. Hoeveel gezinnen kunnen dit jaar gratis op vakantie... dankzij 600. de vakantiebank? Dat is goed. De president van welk land ondertekende gisteren... een wet die toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie bekrachtigt? Nigeria, Rusland. Een optreden dat de Russische bariton eh, Nikitin eh, wilde hebben is geannuleerd en dat ontdekte dat hij een tatoeage van wat op zijn borst had. Hakenkruis. dat is goed. Koning Juan Carlos is niet langer eer voorzitter van de Spaanse tak van welke milieuorganisatie? World, World, World, world Natuurfonds. Ja, is goed. Annette Burgers hebben gisteren in Helmond twee overvallers overmeesterd die welke supermarkt wilde overvallen. Mag je nog antwoorden, wat mij betreft? Mm, Lidl, Aldi. Maar ik ben benieuwd. Acht, acht punten, acht. Dan... je. Nee, nee, nee, nee, acht keer zeven. Maar 56. Ja, 120 ja. was dan. Ja, dat was hoog. Zeker. Zeker. Nou, dan moeten we even kijken. Jean-Pierre van der Laar, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd, want u bent de winnaar deze week. Dankjewel. 300 euro. Dat is mooi. Nog in de, in de rats gezeten bij, bij Leo? Uh, nou, toen die factor 7 had wel een klein beetje, maar na 3-4 vragen niet meer. <laughs> toen was het alweer... <laughs> ja. voor de herinnering, welke factor had jij voordat je begon aan het eindspel? Ach, oké, dat gaat stikken. Ja, dat ja, geldt dat... natuurlijk toch een hoop. Ja, ja. Eh, wat, welke feestartikelen ga je kopen voor die 300 euro? Nou, <laughs> Leo. Nee, ik ben niet van de feestartikelen. Nee, nee je bent niet van de feestartikelen. Jano? Nee, ik vind mijn sport helemaal geweldig. Ja. Alles, alles alles wat ermee te maken heeft. Maar al die dingen er rondomheen met de feestartikelen, daar zie daar zie ik allemaal niet zo zitten. Uh, nooit iets, iets van oranje? Nooit iets uh, al, Alleen een echt Nederlands erafval shirt. En als het er verder is, ook helemaal niks. Oké, okay, en, en carnaval dan? Want ik hoor, iets, uh, ik hoor iets Brabants. Dus ik kan me iets voorstellen nou, dat er toch wel een boerenkiel ja, ergens ik, ligt. Ik ben geen, geen, geen, geen, geen, geen carnavalsierder. Uit uh, okay. Helmol. mind you. Ja, geen juiste doelgroep voor mij. Nee, nee, nee. <laughs> zeg maar, uh, uh, nou, gefeliciteerd met de 300 euro, uh, meneer Van Dank der Laan. En Leo, ja, die geven we uh, toegangskaarten voor beeld en geluid op het Mediapark. Dus een mooie tentoonstelling over André van Duin uh, te zien deze zomer. Nog hm. tot en met 3 september zelfs. Dus. En het boek Andere Tijden Sport. Ik hoop dat je van, van dat mooie, mooie programma houdt. Zeker. zeker. Uh, dat boek is geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk Jan Roeleven. Dus, uh, nou, zeker met de kinderen is beeld en geluid natuurlijk. Fantastisch. Graag, dat dacht ja. je. Echt waar. Het is aan te raden. Dankjewel, Fijn dat je hier was. Bedankt. Dankjewel. Leo. Leo van der Pol. We gaan naar... Uh, Jury, hè, want die, zit, die zit. Maar te wachten met, ja, nee, met z'n nieuws over China ook en waarde een beetje mee te doen. Ja, ja Jury, maar die, die zit in het nieuws. dus die weet... Hoe, wat zou jouw factor geweest zijn, denk je, Jury? O, ik heb het eerste deel niet gehoord. Nee. Uh, van de, maar van de tweede ronde, de ik wist er bijna allemaal. Echt waar? Ja. ja, maar het zijn dagelijkse kosten. Het nos nieuws, Jury is te De afgelopen dagen zijn meer dan 30.000 Syriërs voor het geweld in hun land naar Libanon gevlucht. Volgens de Rode Kruis vluchten ook tienduizenden Syriërs naar de buurlanden, Turkije en Irak. Volgens de hulporganisatie hebben de meeste vluchtelingen in Libanon... onderdak gekregen bij familie of kennissen. In Damascus heeft het regeringsleger zwaar geschud... en gevechtshelikopters ingezet tegen opstandelingen in drie wijken. In Aleppo, de grootste stad van het land... lijken de opstandelingen aan terrein te winnen. Vanochtend is de derde verdachte aangehouden... van de overval op een supermarkt in Helmond. Het is een man van 26 jaar uit Tilburg. Gisteravond werden al twee overvallers gepakt... De drie gemaskerde mannen bedreigd personeel van een filiaal van de Aldi in winkelcentrum De Bus. met iets wat leek op een vuurwapen. Het personeel moest geld afgeven. Daarna gingen de verdachten er vandoor. En in Noorwegen worden vandaag de aanslagen herdacht. in Oslo en op het eiland Utia. Daar schoot Anders Breivik. een jaar geleden 77 mensen dood. Vanochtend legden de premier. en het koninklijk echtpaar in Oslo kransen. vanmiddag is de herdenking op Utia. Die wordt vanaf kwart voor twee live uitgezonden... door de NOS op Nederland 2 en via NOS.nl. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We spreken straks met de erfgoedscout van het Huis van de Wielersport... die ons de afgelopen weken heeft voorzien... van alle prachtige stukken in ons Tourmuseum. Van, uh, ook naar het Pumulierstadion in Haarlem... waar de Nederlandse honkballers tegen Amerika spelen. Laatst gemelde stand, Theo 1-1... Nog steeds, maar Nederland is in het probleem. In de zesde slagbeurt is het uh, zo dat het eerste en het tweede honk bezet zijn. Het derde honk zelfs uh, bezet zijn omdat uh, Rob Kordemans uh, na een uitstekende start van de wedstrijd toch een beetje begint in te zakken. En uh, bondscoach Brian Farley heeft ook ingegrepen en heeft een sterwerper inmiddels uh, van de heuvel gehaald. En vervangen door Orlando Eintema. Lastige klus voor hem om uh, de inning goed uit te komen met het derde en het tweede honger bezet. Maar ja, daar zijn deze mannen voor uh, opgeleid. Stamt nog steeds uh, één en ik ben benieuwd of Nederland uh, dit houdt. Dan wel dat de Amerikanen voor de eerste keer in deze wedstrijd op voorsprong komen. Inzet is nog steeds uh, die Derde plaats in de Haardemse hokbalweek. Nederland heeft dat al een aantal malen gehaald. De Amerikanen ook. We zullen zien hoe dit gaat aflopen. Wordt vervolgd. Nog even een klein berichtje vanuit Rotterdam waarom Vlaar via Twitter laat weten... dat hij het eigenlijk niet meer ziet zitten om naar Aston Villa te gaan... en dus gewoon bij Feyenoord de tank te blijven. Het zou goed nieuws zijn voor de Rotterdammers en de formatie van Koeman. Wij gaan door naar nieuws vanuit Syrië. Want daar komen berichten over de felle gevechten in de stad Aleppo. Voor de derde achter en volgende dag wordt er hevig gevochten tussen rebellen en het regeringsleger. En ook in de buitenwijken van Damascus duurt de strijd voort. Correspondent Sander van Hoorn over de gevolgen. Nou, Dat betekent om te beginnen uh, heel veel zorgen voor de no normale bevolking. Als je ervan uitgaat dat die wijken die nu zwaar getroffen zijn... wederom in het zuiden, maar ook in het noorden nu... Dat, daar ben ik gisteren nog doorheen gereden. Daar was het toen rustig en dan zag je mensen uh, krampachtig weer proberen... het normale leven op te pakken, uh, een auto vol te tanken, brood te kopen... inkopen te doen voor Ramadan, een beetje te kijken. Ja, en Die gebieden die zijn dus nu heel zwaar getroffen. Uh, en Dat betekent dus... Voor... Vooral dat mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn. En dat geeft natuurlijk een hele zware psychologische druk... op mensen die niet noodzakelijkerwijs voor een van beide partijen zijn... maar die gewoon gevangen zitten in het conflict. Correspondent Sander van Hoorn was dat. Nou, was uh, nou ja, Aleppo, we gaan er nog even ook, ja. uh, spreken over uh, dat het in de stad Aleppo erg onrustig is. Ja daar eh, zijn zware gevechten bij het hoofdkwartier van de veiligheidsdiensten daar, maar ook op andere plaatsen in de stad, zware beschietingen door het Syrische leger, gevechten met eh, het vrije Syrische leger, en er zijn ook berichten van Turkse diplomaten dat er een tweede grenspost op dit moment is overgenomen door dat vrije Syrische leger, en dus zie je dat op dit moment die strijd ook zich uitbreidt van het eh, noorden van Aleppo richting die Turkse grens, daar wordt op dit moment zijn de berichten op meerdere plaatsen gevochten. Voor de duidelijkheid, de afgelopen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 It's about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. Lily was dat de Engelse zangeres. En de vier gaat over haar angst dat alles door geld geregeerd zou gaan worden. En de angst van het zijn van een bekende Engelse vrouw. Topsport is glorieus en pathetisch. Fantastisch en ziek. Deze zomer genieten we namelijk weer week in week uit... van de crème de la crème van onze atleten op de hoogst denkbare podia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 Uh, maar al vrij lang in Nederland woonachtig. En, en uh, het gaat niet goed met jou, hè? Nee, gaat niet goed. Nee. Nee. Want uh, jij wou dit jaar in Londen voor de achtste keer deelnemen aan de Olympische Spelen. Ja. De reglementen zijn veranderd. En uh, je mag niet meedoen. Nee, mag niet meedoen. Nee. Nee, nee het is heel vervelend. Ja. Ja. Ik weet niet of je Ellie kent van van van maar Ellie, jij hebt nogal veel lichaamshaar. Ja, ik heb veel haar. Ja, misschien, maar misschien, dat sorry, is Ellie. Niet Ellie, reden. Ellie, even misschien iets verder van de microfoon, ja. af want dat haar, dat, uh... Zo. Ja. Um, ja, zeggen ze vaak. Ja, ja. nee, de, het haar is niet. De reden, maar nee, wel, de reden. De, wel de aanleiding. Want door al dat haar is eigenlijk aan het licht gekomen dat je hermafrodiet bent. Ja, ben hermafrodiet, ja. ja want je hebt uh, uh, primaire geslachtskenmerken van zowel man als, als vrouw. Ja, En met namelijk dat mannelijke gedeelte, dat wat dan uh, onder collega's wordt genoemd de, de ezel... Nou ja, goed, ik zal het vervolgen... van. Ja, het, weet het ik, geef niet. Nee. En nou heb jij in het verleden meegedaan, dat komt toen ook nog, aan zowel mannen- als vrouwencompetities. En tijdens ja. de vrouwencompetitie probeerde jij dan dat, dat enorme geslacht, wat er tussen jouw benen bungelt, tussen je benen in het andere primaire ja, geslachtskermerk te stoppen. Ja, maar dat, dat ging per ongeluk. En dan vloepte dat daar dat, naar binnen. Ja, want... Een, want ik wou dat niet laten slingen. Nee, natuurlijk. En, en bovendien, als, als ze jou hadden zien staan... als vrouw uh, met die... Nou, dit is geen eens een bobbel meer. Dat is gewoon een extra broek. Nee, ja, dat kan niet. Kan niet. Nee. Maar ja, uh, Wat nu? Ik kan nog steeds... Uh, Spierwerpen. Ja. Dat maakt niet uit of ik vrouw of man ben. Ik kan uh, misschien uh, stuk weghalen. Ja, maar dat lijkt me een paardenmiddel om alsnog dan aan aan spelen mee te doen. Je bedoelt het, het amputeren van? Ja, amputeren van uh, mandeel van lul. Van lul. Ja. Ja. ja. Of ah, vagina dicht naaien, ja. of borsten weghalen. Ik weet het niet, maar ik hou zo van spierwerpen. Ja. dat ik heb alles voor over afsnijen, dicht binnen, ja. Na, dicht naaien maakt mij niet uit. Ja, nou, ik, kan, ik, ik moet je teleurstellen. Ik heb uh, geïnformeerd bij het Noc en en die uh, zijn heel stellig wat er ook wordt weggesneden, gehakt uh, of dichtgestanst. Uh, getekkerd, uh, het maakt niet ja, uit, want je... je bent hermafrodiet en... Nee, maar ik kan toch ene keer man, andere keer vrouw? Ja, maar Altijd e zo geweest, waarom nu niet? Omdat, en dat zegt het NOC-NSF heel duidelijk, ik wil even dat je naar me luistert, het NOC-NSF zegt, dat als jij als vrouw uh, je inschrijft, terwijl je natuurlijk ook man bent, dat ja. dat het een competitievervalsing is, en dus mag je niet meer meedoen. Ik vind het heel vervelend voor je... Maar het maakt toch niet uit? Ja, ah, Ellie, het... je begrijpt het niet goed. Het maakt mij niet uit, maar het NOC, NSF en het Internationaal Ik Olympisch... wil speerwerpen met loel, met vagina, met borst en zonder... Is er niet op... De... Waarom kan niet? Maakt mij ongelukkig. Ja, dames en heren, uh, Ellie loopt nu echt uh, paars aan. Ze is kwaad. Ze, uh... Ik wil speerwerpen! Ja, ja, Ellie, ja, Ik ja. heb speer hier bij me! Ja, ja, maar Ellie, niet! Niet hier binnen! Ik wil speerwerpen! Hier, kijk! Niet, niet! Kijk niet hier binnen, Ellie! Ellie niet hier binnen. Ja, niet nou. Speerwerven! Dat kan niet goed. Ja, en zo sluiten we de satirische bijdrage in deze sportzomer af. Satirische bijdrage gemaakt door Marjan Luif, Erik van Muiswinkel... Pieter Bouwman en Pierre Bokma. Het Radio 1 Sportzomer Tourmuseum. De afgelopen tourweken hebben we in de Sportzomer veel prachtige stukken uit de wielergeschiedenis in bruikleen gehad, helaas in bruikleen. Een groot aantal daarvan kwam van het huis voor de wielersport, Het wielermuseum in oprichting. Jos van Dijk is hier aanwezig. Hij is de erfgoedscout van dit huis van de wielersport, kent veel verzamelaars van En inventariseert wat in de toekomst gebruikt kan worden in het wielermuseum. Goedemiddag, Jos. Goedemiddag. Uh, van waar uh, het, het gevoel om, om dit allemaal bij elkaar te brengen? Nou, ik heb al uh, een paar jaar geleden ben ik daarmee begonnen, een jaar of zes. En uh, ik heb altijd uh, veel aan sport gedaan. En op één keer mocht ik niet meer sporten, omdat ik een stuk kruip in mijn knie weg had. Dus het marathonlopen was afgelopen. En toen ben ik in contact gekomen met de stichting in, uh, in Twente. En Henny Kuiper is daar ambassadeur van. En die waren al een jaar bezig om een wielmuseum op te richten. En die zochten iemand die in Nederland en daarbuiten... kon kijken wat er allemaal aan materiaal is. Dus niet alleen... Uh, shirtjes, maar ook uh, bekers, uh, oude posters, maar ook oude renners benaderen... om te kijken wat er allemaal voor is om dat museum te vullen. En dan kwamen de meest gekke dingen naar boven? Je, je ziet van alles. Ik heb, uh, in Etteleur heb ik de hoofdprijs van de Tour de France zelfs gezien. Die gouden leeuw Die had een man in de vitrine staan. Ik zei, kom je eraan? Ja, zei die man. <laughs> dat kan ik jou niet vertellen, maar Henny Kuiper heeft er wel een rol in gespeeld. Maar je ziet ook de, de, de gele trui van, uh, van Johan van der Velden... en uh, de, de bordjes trui van Jan Raas, nou ja... Ja, Raas kon helemaal niet klimmen. Maar hij heeft wel een keer de bolletjestrui gehad. Je ziet ook de, de gele trui van Joop Zoetemelk toen hij viel met, uh, met Johan van der Velder. Het gat zit er nog in, in op, op zijn schouwen. En zo zie je zoveel dingen. En William van Peer is hier geweest, de kleinzoon van uh, Wim van Est. Ja, vanochtend. Ja. Die heeft echt hè, de gele trui van de Val en het rovijn. De Pontiacologe. Ja. Dan denk je van, geweldig stukken dingen. Maar ja, hoe kom jij eraan? Ik bedoel, hoe krijg je het uit de handen van die mensen... die dat soort materiaal hebben? Uh, Voorop gezegd, het is heel moeilijk om uh, verzamelaars over te halen... om spullen uit te lenen ja. of een bruikling te geven. Ze zijn zo huiverig dat ze het kwijtraken. En ze zijn natuurlijk een paar keer bedrogen uitgekomen met, met exposities... of dat ze het nooit teruggekregen ja. hebben. En zoals van William Van Est, dat, van van es, dat is echt hè, historisch materiaal. Als dat kwijtraakt, kijk die, hij is de kleinzoon ook nog. Dus daar zit er gewoon een band mee. En dat is heel moeilijk om... Uh, om dat dan uit te lenen. Dus ik kan begrijpen dat hij dan meekomt naar de studio ja. en zegt van hey. Dus het verdwijnt weer uiteindelijk op zolders en in, in privé? Ja, uh, ik, ben, uh, ik denk dat ik bijna 150 mensen bezocht heb in heel Nederland. En uh, ja, het is in garageboxjes, in, uh, in slaapkamertjes, in een, uh, hè, in een kelder. En we hebben één hele grote verzameling overgenomen van Wim van Eijlen uit Noord-Holland, schrijver van vele wielenboeken. Ja. En om een indruk te geven hoeveel dat was... dat waren 90.000 presentatiefoto's. 6.000 boeken over de wielersport. Dus ja, tienduizenden tijdschriften. En waar is dat dan nu? Waar wordt dat dan dat nu hebben we nu in een opslag in uh, in er moet dus een gebouw komen. En we hebben ze... een, een, een gebouw op het oog. Dat is het buitenhuis in, uh, in de buurt van uh, Oldenzaal. Dat is een, uh, een recreatiegebied met een waterplas erbij. Er zit een fietsbaan bij van de, de wielerclub Oldenzaal. Er zit een mountainbike parcours bij. We willen een fietscrossbaan erbij doen... Het het moet echt een museum worden waar zeg maar, kinderen van vier naartoe gaan... maar open van 88, dat die ook nog uit de historie komen. Maar dat zeg ik dan vind. iets geks? Zou dat dan een van de sponsoren moeten zijn... van de grote wielrenploegen die daar bijvoorbeeld geld in zouden kunnen... en moeten stoppen? Er zijn al, uh, we hebben onder andere al een gesprek gehad met Vakantse die geïnteresseerd is. We hebben momenteel 1,1 miljoen euro hebben we binnen. En hoeveel heb je nodig? We hebben, ik denk, vier keer zoveel nodig om het ja. helemaal op touw te zetten. Ja, we? We? Je wil mensen trekken, maar het ja. moet ook boeiend zijn. We zitten natuurlijk niet aan? in het centrum. Hoe kom je aan, aan dat gat? Hoe overbrug je dat dan? Die, die, We hebben nu een uh, projectleider, miljoenen? Koen Tunnesen, dat is een ja. oud man van een biermerk in het oosten van het land. Ik zal geen, uh, geen namen noemen, maar misschien jullie wel Zit bekend. Mij, die nou? is daar 30 uur uh, in de week continu ja. mee bezig om crowdfunding te doen en mensen aan te trekken om, om, om dat gat te vullen. Ik heb ook een, een boekje meegenomen dat heet Het gat dichtrijden. Ja. Ja. Het is van het wielersport. En, zeg maar, al het artistieke gedeelte van het museum is helemaal klaar. Alle een keer bij Tony Eyck geweest eigenlijk? Tony Eick, ik ben niet bij Tony Eick geweest, maar ik weet wat hij allemaal heeft. Onvoorstelbaar, die heeft de shirtjes van de jaren 30 tot nu toe. ongelooflijk. En die heeft dat zijn, dus de fanaten begrijp ik uit deze woorden die dat soort materiaal verzamelen. Het zijn niet alleen de wielrenners, misschien die wat meenemen, maar vooral de mensen langs de kant. Langs de kant ook. Ja, ik heb zelf ook wel wat. Wat heb je dan zelf wat wat? Wat je dan wat hier? Oh ja, het shirt van Jan Simons, natuurlijk. Een leuk verhaal ja? met die, die seksclub uh, erbij mm. die jullie vertelt. Maar hoe krijg jij Jelle zo gek dat hij aan jou afstaat? Ja Op een gegeven moment zeg je van, nou, we zijn dit en dat van plan. We gaan in oh, museum. Ja. En, en in het begin ken, ik helemaal, ken je helemaal niemand. Maar heel langzaam groeit dat. En het, die contacten die spreiden zich. Je oh, belt bijvoorbeeld een keer uh, Henk Lubbeding op. Ja, dan en dan Henk, ga je Lubbeding, Henk Lubbeding geeft het, uh, een uh, adres van, uh, van Dekker. En Dekker kent weer Blijlevens. En zo maar we hebben hier dat... de fiets van Jan Jansen gisteren ja, gehad. Ja. He, wat, wat staat er nu? Wat heb je meegenomen? Kijk eens dit even. is een, uh, ja, is wel... een poster van, uh, uit het Olympisch Stadion. Dat is uh, van Hans Middelveld uit uh, Noord-Holland. Die heeft, denk ik, een 40, 50 posters. allemaal uit, uh, uit het Olympisch Stadion gekregen. Ja, dit en is dit is uit... van de huldiging van de Nederlandse ploeg uit de Tour. 30 ja. juli 1956. Ja, dit is, 1956. Dit is echt uit de krochten van het Olympisch ja, Stadion ja. gekomen. Want ik herken uh, ik ken de, uh, deze dingen. Ik zal ze even laten zien. Kunnen we de webcam laten zien? Het is zwaar. gelukkig niet zwaar. Dat oh, is sterk gek. Man. De ploeg werd <laughs> dus gehuldigd na afloop van de tour. Kijk, in het Olympisch ja. Stadium er waren er duizenden mensen. Ja, en, en Waarom herken ik het? Want ik ben geboren uh, vier straten van het Olympisch Stadion af. Dit was dan op maandagavond acht uur. Daar mocht ik nog niet naartoe. Toen was ik vijf. Maar ik ben uh, naar uh, de, de, de, de, al dat soort wedstrijden geweest. De revanche van de wereldkampioenschappen. De had je op donderdag. En ik herken dit soort posters. Het is zo mooi. En er was bijvoorbeeld een sigarenzaak van Cor Blijker. Uh, dat was ook een oud wielrenner. Ja. Die zat vlak bij het Olympisch Stadion. En dan hingen die, hingen die affiches. En dan ging ik echt kijken en ging ik die namen lezen. Dit is dan net zo'n beetje van voor mijn tijd. Want ik ging meer van Bahamont en, en, en Maspers dus en, en, en dat ja. soort, Morelain-Trentin, ja. dat Oh ja, dat, dat, die Fransen op ja. de achtervolging. Ja, geweldig. Wat Geweldig! Ja, en en dus de zuurplas van Jan Dergsen natuurlijk. Ja, ja, een half uur of zo. Ja, dat was het baanwielrennen nog veel populairder ja. dan nu, hè. Ja. Dus hebben we dat ging het Olympisch Stadion uitverkocht. Ja. Ja. En nu is er geen wielerbaan meer. Uh, Gio, jij uh, in Frankrijk. Ja. Kun jij ook een beetje je best doen uh, voor Jos... om dat Miele Museum mee van de grond uh, te helpen? tillen? <laughs> nou ja, uh, Zet je ze in met een aantal bank. pak jij de dingen zo aan? Ja, nee, oh, we, ja. We, we kunnen zo meteen... Ik vraag wel even aan Wiggins, die laatste gele trui... die, die hier op het podium bij krijgt. Die, die meteen even wil afstaan. Nee, maar even, Henry ja. Kuiper, want die naam die werd net al een paar keer... door Jos genoemd, dat is natuurlijk echt... de grote man als het aankomt op verzamelen. Ik ben een keer bij hem thuis geweest... Dan heeft hij daar zo'n zoldertje. En inmiddels zijn er waarschijnlijk al heel veel spullen... Uh, richting dat echte wielermuseum uh, gegaan. Maar daar stond het dus echt helemaal vol. Daar stond die fiets waarmee die Parijs Roubaix yeah. reed. En uiteindelijk door die kuil reed. dat, dat uh, een, een, een besmeurde trui met allemaal troep erop. Heel veel krantenknipsels. Het is onvoorstelbaar wat een wielrenner als Henny Kuiper allemaal verzamelt. En dat zijn volgens mij de ideale ambassadeurs voor zo'n wielermuseum. Ja, maar hier, hier dus die, die poster uit 1956. Ja. Hè? Met name als wachtmans. Nou, die kennen we. Uh, Gerrit Voorting uh, natuurlijk. Hè? Maar ook... Uh... Van der Pluim, Hinze, Jan Nolten natuurlijk, uh, uh, Van Vliet, uh, Gerrit Schulte, ja, was heel bijzonder uh, Hugo Koblet, de Zwitser. Ja. Want het, nou, de tijdperk Koblet was een beetje afgelopen. Het was nog net uh, voordat dat echt uh, ging heersen in de Tour. En Bahamont is dus waar uh, Jack het zojuist over had. Uh, Wagmans, wie, uh, Wout Wagmans was toen een van de Nederlanders... waarvan gedacht werd van, oh, die zou wel eens een keer een Tour ja. kunnen gaan winnen. En uh, ja, die Tour uh, van het jaar uh, 1956... dat was dan een Tour waarin hij zelfs de gele trui heeft gedragen. Maar uiteindelijk werd die Tour gewonnen door Walkowiak, die Pool. Oh ja. Beetje rare man was dat. Uh, gedrongen... Strekt uit het niets, hoor. Ja, volstrekt uit het niets. Uh, na die tour werd er ook nooit meer iets van die man uh, vernomen. En Wout Wachtmans eindigde toen in die tour uiteindelijk uh, op 10.59 van uh, Walkoviak. Maar het was wel een memorabele tour, want er werd een etappe gewonnen. Gerrit Voorting, uh, die reed nog een keer in de gele trui. Uh, Wachtmans reed in de gele trui. Dus die Nederlanders deden het heel bijzonder. En die van de pluim, die naam noemde jij net. Ja. Dat is geen wielrenner die bij het hele brede publiek bekend is. Maar die zat een keer in een ontsnapping met uh, Roger Hassenvorder. En Hassen voordat deed alsof hij totaal uitgeput was. Die zei van laat me alsjeblieft niet in de steek. Neem me mee naar de streep. Jij mag de etappe winnen. Nou ja, je raadt het al wat er ja. gebeurde. Vlak nou, voor de vorderen, streep neem. Demareerde die man. En uh, die armen van de pluim die veel te goed gelovig was, uh, die werd uh, geklopt. Ja. Nou ja, dat soort verhalen. En dat leefde toen in Nederland, die verhalen. Het museum, dankjewel Gio. We horen jou ja. straks het museum moeten komen. Ik wil ook zo'n oude gangmakersmotor zien. Ik wil zo'n pothelmje zien. De gangmakersmotor, die hebben we. Eigenlijk. Echt waar. Annotikoks. Ja, de grote de Timonair, uit dan. Amsterdam gekregen, twee staan er in ons oh, mooi. opslagplaats. Heel goed, ik kom Opslag. sowieso kijken. Moet we nog even een standje halen bij Theo? Uh, Theo ja, Procheur, is ja, een goed maar. in standjes. Kom standje maar, Theo. Theo. Hoeveel, Theo? Ongelukkig optreden van Nederland. Zesde slagbeurt, 3-1 achterstand inmiddels. Eindema die is er alweer afgehaald. De reliever heeft het niet goed gedaan. Moest twee punten incasseren. En die werper van de Amerikanen, Marco Gonzalez, de left... die blijft ongenaakbaar, blijft ongenaakbaar hard gooien rond de 90-mijl. Heeft de Nederlandse slagploeg volledig in zijn greep. En we zitten nu in de gelijkmakende beurt alweer van de zevende inning. En de beurt aan de Amerikanen met een nieuwe werper bij Nederland. Mark, wel kijken of hij de Amerikanen kan tegenhouden. Nou, Jos van Dijk, dank je wel uh, voor alle spullen die we hebben we mogen lenen van de helm van Theo komen... tot en met uh, de, de fiets van Jan Jans uit 68. Tom, mag even klagen? Ja, we mogen. Ja. Ik, ik kom niet klagen, hoor. Nee? maar ze mogen bij mij mag. klagen. Allemaal. Maar heb jij nog zelf nog nooit te klagen, te klagen? Ja? Ah, de, Niet Omdat. op de radio. Als ik uh, klaag, dan doe ik dat wel echt. Anders. <laughs> ik heb ook niet zoveel te klagen op het Een uh, Beetje teleurstellend voor de Nederlanders mag je ook over klagen. Maar goed, we gaan nu richting de Olympische Spelen. Telefoonnummer, Tom. Dus, uh, weer 0800-1101. Gewoon lekker bellen, vragen en klagen. Zijn de Australische hockeydames goed? Goed, maar de Nederlanders zijn beter op dit dus moment. Dus 2-0 voor bij de rust. Kan allemaal gebeuren, maar Nederland gaat winnen ja. op de Olympische Spelen. Ja, dadelijk het uh, NOS Nieuws en dan natuurlijk de sportzomer in het uh, vervolg... met de laatste toeretappen en honkbal natuurlijk. Tot zo. Radio 1 presenteert... Vannacht tussen 2 en 6... KRO's Nacht van de Filmmuziek. Vier uur lang de spannendste...